Dit is even de jong met het NOS-journaal. Zeker 4500 flexwerkers hebben bij het UWV een corona-uitkering aangevraagd. De steun is bedoeld voor werknemers met een flexcontract... die door de coronacrisis zonder werk zitten... maar buiten de bestaande regelingen vallen. Bijvoorbeeld doordat ze tekort hebben gewerkt voor een WW-uitkering. Ze kunnen voor maart, april en mei 550 euro bruto per maand terugkrijgen. De Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen is heropend. De dijk voldeed niet meer aan de veiligheidseisen... en is de afgelopen drie jaar versterkt, onder meer met een nieuwe kleilaag. Ook zijn de oevers versterkt met zandplaten... die ook aantrekkelijk zijn voor planten, schelpdieren en vogels. De 26 kilometer lange Houtribdijk... houdt het water van het IJsselmeer en Markenmeer in Toom... en beschermt de provincies eromheen tegen hoogwater. De Franse president Macron bezoekt morgenavond premier Rutte. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt er onder meer gesproken... over de plannen voor een Europees herstelfonds... om de schade van de coronapandemie op te vangen. Ook de meerjarenbegroting van de EU komt aan bod. En de Amerikaanse regisseur Joel Schumacher is overleden. Nou ja, hij maakte onder meer twee Batman-films. en was bekend van ook de romantische dramafilm St. Elmo's Fire uit 1985. En de advocaten Thrillers The Client en A Time to Kill naar de boeken van John Grisham. Hij werd onder meer geroemd om zijn oog voor jong talent. Zo gaf Schumacher grote rollen aan jonge nog relatief onbekende acteurs als Demi Moore, Julia Roberts, Kiefer Sutherland en Colin Farrell. Joel Schumacher was 80 jaar oud. Het weer op veel plaatsen helder met nauwelijks wind. Minimaal vannacht rond 10 graden. Morgen volop zon. Het wordt 23 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Woensdag en de dagen daarna ook zonnig en nog wat warmer. In het weekend kans op onweer en regen. Dit was het NOS-journaal. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga. Ik ben beheerder van Fauna Wildlife Care in Groningen en fan van Stichting Wierelot. Zonder hulp van Dierenlot zouden wij wellicht al lang niet meer bestaan.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 Zandvoort, zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort en zomerhit. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1391 hier op ZFM. Mijn naam is Benno of uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Een mond, dat is Peaceful Radio. Hidden Flowers, een goed nieuw album van Masako. Deze jonge dame die heeft al verschillende albums op haar naam staan en uh, daarom een goede bekende in dit programma. Ben Blackett daarentegen is een volkomen nieuw met zijn nieuwe album Portals. Drie nieuwe werkjes, in dit eerste uur dus de tweede. Dan nog even nog wat grote namen, in ieder geval Henny Becker met zijn album Spaas Legendarisch, kunnen we het wel zeggen. Hele mooie, muziek. Um, dan hebben we nog Paradise Painting van Uwe Gronau. Dat is ook wel een uh, eentje uit de oude doos. We gaan dan terug tot het jaar ongeveer 2017. We sluiten af met Rendezvous van Kelly Andrew. Drew. Veel plezier bij peacefulradio.invol